Zo, een goedemiddag. Uh, goedemiddag, Mario. Mm. Hey, Istvan. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag, Mario. Allemaal welkom. Dit is een hele officiële tafel. <laughs> uh, het is uh, praathoek uh, nummer 11. Uh, het is woensdag 15 april. En omdat het woensdag is, uh, gaat het over wetenschap. Welkom in de Praathoek bij Ozzy Ossie en Ozier. Welkom in de wetenschappelijke aflevering van de Praathoek-podcast. Gebracht door Ossie, Ozier en Mario uit Rotterdam. Tja, een lekker cocktailmuziekje erbij. Welkom luisteraars aan Praathoek. De woensdagversie waar het over wetenschap gaat... en aan tafel niet alleen Filippo Sier, mijn vaste praatmaat... Maar ook Mario Regret uit Rotterdam. Welkom. Dankjewel. dankjewel. En... Zo, waar gaan we het vandaag al over hebben? Ja, uh, wat zeggen we hoor? We gaan het eens even zo... Uh... Zo, die jazzband die heb ik de deur dichtgesmeten. Uh, hoe is het met Filip? Uh, het gaat, het gaat. Het is... Uh... Dat is de korte versie. Sava, <laughs> zeggen we in Vlaanderen. Ah ja. Ik, ik, uh... ik kijk uit naar een goed gesprek met Mario. Oh, nou kijk eens aan. Je gaat het <laughs> allemaal prima. Ik moet zeggen, het zijn rare tijden. Dus het is prettig om gewoon luchtig te kunnen mijmeren over de wereld. Zo en, is en, dat. En dat is zo, Het is zoals het is. Ja, ik hoorde toevallig gisteren dat er is een verschil is tussen praktiseren en mijmeren. En mijmeren is goed, Hè? dat is nadenken, maar, maar praktiseren, ja. Ja, dat is zorgen maken, en zo, dat is niet goed. Maar, maar mijmeren ja, is... is... Ik dacht dat praktiseren, de praktijk uitoefenen was maar goed, dan zal ik ernaast zitten. Nee, praktiseren, dat is in het Nederlands misschien. Ja, nou, is... praktiseren. Ja, daar ja, heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Maar ja, pra praktiseren is over het algemeen negatief. Dus, mm. je, dus, dus je bent dan met... Ben uh, je de... dan aan het piekeren? Een beetje. Precies. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Zo is het. Zo so, so is dat. Dus we gaan niet lopen piekeren. We gaan eerder mijmeren. mijmeren. En, en, en vandaag... Zo is het. En vandaag dan over wetenschap. En uh, ja, er was een beetje het uh, ding van, uh, er wordt al maar over DNA en weet ik veel wat. Dus ik dacht, misschien is het geen uh, gek idee om eens te, uit te pluizen hoe dat nu exact uh, werkt. Want uh, ja, het zit allemaal met de DNA en RNA en virus enzovoort. Dus uh, huh? ik dacht, misschien is het een hele eenvoudige manier met een hoop metaforie, uh, metaforie. Eh, metafori, ik um, probeer uit te leggen hoe dat nou zo'n beetje werkt en wat die rol van die, heel de, heel dat boek met die uh, CGAT hè? Het, daar begint het mee. Het is een, uh, een, een, een telefoonboek van geloof ik uh, 300 meter dik met alleen maar vier ja, ja. letters. Ja, we hebben ook in Rotterdam hebben we een prachtig monument. Dat slot uh, staat uh, vlak bij mij bij het beeld van uh, Erasmus. Dat is eigenlijk dat is een opgevouwen doek. En als je dat uitvouwt, dan heb je een doek van, wat zal het zijn, 40 bij 40 meter. En daarop is geprint het genoom van, van de eerste mensen van wie het genoom in kaart is gebracht. In die hmm. kleine lettertjes. En dan heb je dus een vel van 40 bij 40 meter. En je hebt een vergrootglas nodig om de T's, en de A'tjes en de G'tjes en de C'tjes te zien. Ah oh, Jesus. Dus, dus dat, is, dat geeft een beetje aan hoe krankzinnige hoeveelheid data dat eigenlijk is en leg eens uit aan een leek Waarom, waar, waar komen die letters vandaan want uh, ik, nou, als ik even analyseer, ik heb geen letters in mij zitten Mario, dat nee, klopt dat, niet maar, ik heb geen letters in mij dus. je, hebt, je, hebt vier verschillende, uh, je hebt vier verschillende kernzuren kernzuren ja, adenine, guanine, cytosine en uh, hoe die andere was? Even adenine, guanine, cytosine en hepanine het is, het werkt, uh, het is eigenlijk een codeersysteem ja uh, dus uh, iedere, cel, buurtjes... ieder cel heeft, iedere cel in je lichaam heeft zo'n beetje DNA. Tenminste, bijna iedere cel. I want uh, je hebt ook uh, rode bloedcellen, die hebben geen celkern. Want die, dat DNA, dat heb je eigenlijk voor het verdubbelen van, je, uh, van, je, van de, de inhoud. Mm -hmm. de maar uh, rode bloedcellen, die, verde die verdelen zich niet. Die delen zich niet, die uh, worden gewoon opgebruikt. Die gaan zes weken mm. mee. ...worden vervolgens zeg maar, in de mild zo'n beetje uh, gerecycled... ...en dan worden weer nieuw aangemaakt. Ah, dus uh, rode bloedcellen worden nieuw aangemaakt... ...witte bloedcellen delen? Nou, alle andere cellen. Iedere je huidcellen, de cellen van ten van endoteel van je bloedvaten... ...iedere mm -hmm. cellen, de rode bloedcellen, lichaam, bloedcellen na, uh, heeft een celkern... Mm -hmm. ...en in iedere celkern zit dat DNA eigenlijk. Eigenlijk is het één lange sleert... Uh, die zich uh, in stukken verdeelt en om een eiwitskeletje fout uh, als er uh, gedeeld dient te worden. Maar normaal is het eigenlijk gewoon uh, één grote slier die in, dat, uh, in de nucleus, in de celkern, drijft. Nou, wat, wat, is, wat is een. Als je een, een stukje uit die uh, sliert neemt, die slier die bestaat uit DNA en dat houdt dus in. Dat uh, ieder stapje, het is een soort een bekende laddertje zou je kunnen zeggen. En ieder, uh, ieder treetje een, uh, uh, een, een, uh, kan bestaan, heeft twee aanraakpunten. En die kunnen bestaan uit dan wel de A, de G, de T of de C. Uh, het is eigenlijk een codeersysteem, uh, die, het wordt afgelezen per drie. Dus, dus als je dus een, een, een trapje een hebt met een, stapje, uh, met een uh, treetje G en een treetje A en een treetje C... dan is dat een triplet. Mm -hmm. en dat zijn dus, dus je kan met die letters kan je, uh, combinaties maken en die coderen voor iets. Dus een gen is een, is een sliert met een stopcodon en een eindcodon... want zo'n triplet noem je een codon. Mm -hmm. En uh, zo hebben we. En dus een stukje uit die DNA sliert. is dan met zo'n stort- en stopkadron. Is, is een gen. En zo'n gen. die kan worden afgeschreven. In, het, uh, in de celkern. En dan betekent dat. dan wordt die. De, de, de de celkern... afgeschreven. dat is gewoon ja. weggesmeten. of uh, hoezo. Uh, of staat daar een magazijn meer nou, ja, met een uh, klapblok. <laughs> nou, dat is inderdaad wat er gebeurt. De cel. die krijgt een opdracht. van buitenaf. en uiteindelijk. bereikt de boodschap. Uh, de, door uh, neurotransmitters of door wat dan ook. Tenminste, de, de boodschap bereikt de celkern. Die mm -hmm. zijn afgeschreven te worden. Dan breekt er als het ware dat laddertje. Daar breekt een stuk, een, het, een, een gen, zeg maar die, een, een, een strook van die ladder. Daarvan breekt de helft af. Dus je hebt dan een, een ladder met halve sportjes. En dat afgebroken stuk, dat noemen we dan geen DNA meer, maar RNA... In het begin noemen we het mRNA, dat is messenger RNA. En dat halve laddertje, dat gaat de cel uit. Dat komt uiteindelijk terecht in, uh, in een soort gevouwen constructie. In de plasmatische reticulum. Er zitten kleine dingetjes in, dat zijn ribosomen. En daar gaat dat laddertje als het ware in, dat halve laddertje. Dat is een soort machientje, zou je kunnen zeggen. Er zijn prachtige animaties uh, voor. En uh, het gaat aan de ene kant in. En aan de andere kant komt er een eiwit uit. Want... Een gen is eigenlijk een, een codering voor een, uh, een opdracht voor het maken van een eiwit. Oké. Okay. En zo'n eiwit, uh, de, de, de, bij eiwitten werkt het zo. Uh, de, de, de, in de architectuur is het vorm volgt functie. Maar bij eiwitten is het zo, functie volgt vorm. Want de vorm bepaalt... Uh, als soort, soort sleutel en een slot, die wordt op een hele exotische manier ge, ge, gevouwen, zo'n eiwit. En zo'n eiwit klikt eigenlijk maar op één manier in een andere bijbehorend uh, uh, uh, eiwit of uh, receptor of wat dan ook uh, waar die voor bedoeld is. En de... die eiwitten, die, dat zijn dan, vaak zijn dat... Uh, het kunnen, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar uh, de, ja, uh, dat is in feite de essentie van uh, waarom we die genen hebben. En die eiwitten, dat zijn de die bestaan uit aminozuren. Ja, ja. Dat zijn de bouwstenen van ons lichaam. Oké, okay, en, en, en nu zo'n stukje RNA wat uh, dat ribosoom ingaat. Dat ribosoom is een eiwitfabriekje eigenlijk. Ja, en dat, gaat de, en dat is de code. De RNA is de code, maar, maar ja. dan gaat er ook nog andere troep in en dat wordt dan verwerkt. En... en daar komen dus inderdaad, ja, dus dat wordt dan, je hebt een prachtige animatie waar iemand overigens ook de Nobelprijs voor gekregen heeft. Die ook. Laten het ook, je ziet ook echt, het is echt een ritsluiting. Het is een moleculaire ritsluiting. Nee. From DNA to protein. ja. Het, dus ik heb hem hier voor me, ik ben hem aan het ik zal even de link naar van sturen, in de praathoek oh, ja. zetten, dan gaat hij zeker op de, op de website komen. Hè? Dat is hartstikke leuk om te zien, en dan denk je van, hoe is het mogelijk? Ja, en, maar daaruit impliceert het ook dat het een zeer complex proces is, waarbij ik me voor kan stellen dat er erg veel goed moet gaan. Ja, zo is het, zo en, is het natuurlijk. we hebben maar, maar, het niet. Better. Eh, soms gaat het niet helemaal goed, hè? Nee, nee, nee. En dan Kijk, begint je in het gaat... de ellende. En ver, ja, en verduidelijk dat dan eens, hè? Dus, dus uh, we horen allemaal. Um, want het heeft. Uh, zit in de. Um, ja, um, noob, alert, noob Alert, maar zit in het DNA, zitten daar de chromosomen Nee. Uh, nee. Uh, nee. Ja, in nou, okay. de, nou, ik moet het ietsje anders uitleggen. Die enorme sliert DNA die in die celkern zit, die zit daar. Uh, dat, is, dat, uh, de, dat heeft weinig vorm. Mm -hmm. als, als een cel zich gaat delen, dan, dan gebeurt er iets. Dan wordt er eerst een soort skelet gevormd. Denk maar aan die uh, X-vormpjes die je wel eens ziet bij zo'n uh, kariogram. Want dat kan je misschien nog wel van vroeger herinneren. Want we hebben van die chromosomen hebben we 23 paar. Mm -hmm. zijn, ja, ja, zo van die x's, het lijken twee staafjes, maar als je kijkt in het midden, zijn ja. ze zo wat genepen. Ja, ja. Dus, dat is ook tussen centrum meer. Daar, uiteindelijk breekt het daar de midden en dan... dan ja, ja. De ene helft naar de ene kant en de andere helft gaat naar de andere kant. Zo ontstaat die spoelvorm. Maar op het moment dat een, kern, dat een cel zich gaat delen. Wat er dan gebeurt is dan worden eerst, worden, eh, door, eh, eerst wordt, wordt er een soort skeletje gevormd. Dat zijn chromatine eiwitten, de histonen. En vervolgens wikkelt het DNA zich op diverse plekken om dat, dat skeletje heen. En, en, en uiteindelijk is het dan zo'n X gevormd. En uh, dat is dan een heel specifiek uh, chromosoom geworden. Dus het is eigenlijk een verzameling van genen is een chromosoom. En, en uh, zo... daar kan het bijvoorbeeld ook al fout gaan. Want je hebt bijvoorbeeld dus ook chromosomale afwijkingen. Want normaal is het zo, je hebt 23 paar. Dat wil zeggen, je hebt één paar geslachtschromosomen uh, En je hebt uh, 22 paar uh, autosomale chromosomen. Dus die, die, voor, uh, die voor allerlei functies dienen. Mm -hmm. En uh, wat er dan gebeurt is, uh, soms gaat het fout en dan heb je een trisomie. Dan worden er niet twee chromosomen gevormd tijdens de celdeling, maar drie. Dat gebeurt vrij veel. Over het algemeen is dat niet met het leven verenigbaar. Dus de vrouw krijgt dan een miskraam. Dat merkt ze zelf niet, want dan wordt ze gewoon ongesteld. Ja. En enkele uh, trisomie is wel levensvatbaar En dat is bijvoorbeeld het, het syndroom van Down. Ja, dat is, dat is bijvoorbeeld. Ja. Dus dan uh, wel even vatbaar, maar met een, uh, een andere ontwikkeling, ja. zeg maar. Ja, dat is gewoon een serieuze fout, maar, maar niet zo ernstig dat je er direct aan overlijdt. Over het algemeen word je dan nooit idioot oud, uh, helaas. Nee, nee, inderdaad. En ik heb ook, jammer genoeg, dus het uh, dan toch nog heel eventjes over corona, want het, uh, het, het legt heel veel zaken bloot. De pandemie, uh, mensen met Down zijn natuurlijk een verhoogd risico, omdat ze vaak uh, longaandoeningen hebben, heb ik begrepen. Ja. Ja, zeker. zeker. Goh. Er ja, zijn ja, ja, ja, ja. twee, twee maal de loterij missen. Een zwak immuunsysteem ook, hè? Zoveel zijn Ja, inderdaad, like, uh, over immuun. En ik zag een bijdrage, een wetenschappelijke bijdrage, op een van de zenders. En daar, uh, daar kwamen de risicogroepen, de ouderen. Wat je een beetje verwacht, omdat een oude long iets. Uh, ja, zwaarder belast is dan een jonge long en een oud systeem zwaarder belast dan een jong systeem. Ik kan daar nog iets bij voorstellen, maar ik wist helemaal niet dat het ook uh, dus mensen met bepaalde genetische afwijkingen, um... ja, wat afwijking, uh, ja. kan. En, ja. Het, het, ja, zeker. Dus het is wat dat betreft die chromosomale ziektes. Dat is dat is een, een enorm probleem eigenlijk als je daar last van hebt. Mm -hmm. Je hebt, het, is niet het, het is niet alleen trisomie 21. Je hebt ook nog een, op, op 18. Er zit er ook eentje. HQ 18. Uh, maar, uh, maar dat is dan een chromosomale ziekte. Maar het kan natuurlijk ook fout gaan met een gen zelf. Als een gen niet goed gecodeerd wordt. Uh, een goed voorbeeld, Kijk, ik heb net verteld. Zo'n zo gen schrijft af. En dan mm -hmm. gaat, nou, ribosomen, wordt dat omgezet in een eiwit. En die wordt op een bepaalde manier gevouwen. Als, je hebt bijvoorbeeld ook fout gevouwen eiwitten. Dat gaat af en toe niet goed. Nou, en een voorbeeld daarvan is uh, amyloïd. Dat is de plakvorming van verkeerd gevouwen eiwitten... op de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer. Ah, uh, ja. Dus die, die amylo amyloïdplak, dat is eigenlijk gewoon een, een fout gevouwen eiwit. En, maar, in... maar, maar, maar ze kunnen gewoon niet vinden de oorzaak van waar dat, in welke vouwkamer en <laughs> waarom ja, zeker. Nou ja, het, het, het, het, men, de grote vraag is, is het de oorzaak of is het het gevolg? Ja, ja. Dat is het probleem. Ligt het echt aan die gevouwen eiwitten of is er een oorzaak waardoor die eiwitten zich zo vouwen? Want het is dan een afbraakproduct gewoon. Je krijgt gewoon plakvorming, een soort tandplak op je kanus, dus dat is vervelend. Ja, En kan je stellen dat de huidige medische wetenschap zich vooral in de, in de gen en in de in de DNA-wereld zich afspeelt? Nou, nou ja, kijk... Voor een groot gedeelte wel, natuurlijk. Want we horen er heel veel van. Hè? We horen uh, genetische manipulatie van die grote woorden. We kunnen ja. diersoorten controleren. Uh, we kun of controleren, ja. Hè, is maar een woordgebruik uh, van mij. Maar we kunnen diersoorten veranderen door... Hè, bijvoorbeeld die muizen. Uh, <laughs> oh, Gaar ja, met die muizen, wat er allemaal muizen. mee gebeurt. Ja. <laughs> Nou ja, zeker. Iedereen kent wel dat plaatje van dat menselijke oor. Op... Ja, bijvoorbeeld. Nou, dus dat is op zich zijn dat. Uh, ja, er, er gebeurt het. het, het, het is, we staan wel uh, aan de vooravond van een, enorme medische, van een enorme hoeveelheid medische doorbraken. Dat denk ik wel. Het, het kweken van organen in het labo, maar dan ook onze voedselketen, waar we het al eens over gehad hebben in de vorige uitzendingen. Zeker. ja natuurlijk ook heel veel dieren die, bijvoorbeeld als je het varken neemt, die heeft zeer vergelijkbare organen als je die vergelijkt met de mens. Ja, dus ik heb ook ik op... ook van gehoord. in de toekomst dat iedereen zijn eigen transgene varken heeft, dus heb je niet hm. nodig, dan, ja, dan gaat hij gaat bij Knorretje eruit en jij hebt... <laughs> En dat is helemaal niet zo'n gek idee, want, want je, het enige wat je moet doen is, die receptoren van die eiwitten, dat zijn die HLA-eiwitten, mm. die moet je hetzelfde maken. En dat kan al, dan, je moet een HLA-identieke uh, donor hebben. En dat kan met een varken. Nou, dat bedoel, kan al. Ik bedoel, uh, we hoeven het niet alleen te eten, we kunnen het ook uh, de, voor andere dingen gebruiken. En... Uh, het is, en zo'n beest krijgt natuurlijk een fantastisch leven totdat hij aan de beurt is dus dan heb ik ook, ook weinig moeite mee hey, oh, zeg, ja, ga je gang Philip. ja, en dan uh, waar we het ook heel vaak horen, DNA uh, we horen ook heel vaak over DNA gesproken worden in gerechtelijke zaken steeds ja. meer ja, ja. ja, dus we zitten daar, je geeft daar het voorbeeld, een doek van bijna 40 vierkante meter met een piepkleine codering lettertype, want anders geraakt het er niet op. En dat is slechts het DNA van één persoon. Ja. ja. Oké, okay, nou ben ik een onderzoeker en er wordt mij DNA toegestuurd in een zaak en ik ja. moet weten of meneer met zijn vingers aan mevrouw had gezeten. Ja, dan, dan gaat dan wordt het wel, uh, dat, dat gaat via een andere manier. Je moet het mm -hmm. zo zien. Uh, als je het DNA ziet als een boek, dan in de forensisch uh, DNA-onderzoek. DNA wordt dat hele boek wordt van iedere pagina de laatste letter gelezen. Anders ah. zijn die je uh, 3 miljard bazenparen de, de DNA. -len. En het mooie is: je hebt maar een heel klein beetje DNA nodig van iets. Een oog, een, een, een wimper of een. Het kan piepklein zijn, mm -hmm. een haardschilfertje? Ja, absoluut. Uh, je hebt ontzettend weinig nodig, want er is een replicatiesysteem, dat heet PCR. Mm -hmm. Dat staat voor het Polymerase Chain Reaction. Dat is dus een, een, een uh, DNA-machientje, die uh, zeg maar, uh, uh, dat is dus ook eigenlijk een gen die, die niets anders doet dan het kleine beetje wat er is eindeloos te blijven kopiëren. Dat is PCR. Dat is wat ze dan gebruiken. Ah. Dan kan je dus heel, heel eenvoudig binnen een, een dag of zo van het kleinste stukje DNA kan je ongelooflijk veel maken, waarna je zeg maar, de, de, de, de laatste letter van iedere pagina van dat boek kan opschrijven en dat kan je vergelijken met je database. Dus, dus niet zo dat het hele genoom van een verdachte... Nee, precies, want dat leek me toch heel omslachtig. Nee, dat gaat gewoon niet. We hebben natuurlijk, iedereen, men werkt daar met, met, met, met, met, met sequencers, de, de, dat zijn machines die dat repliceren. Maar dat gaat dus een stuk eenvoudiger. Dus je kan daar alleen maar bij, mee identificeren, maar je kan er verder niks bij. Dus maar er, is dat, geen, er is geen warenhuis ergens in China uh, met, met jongetjes met gigantische boeken voor zich? Die al die lettertjes met elkaar moeten gaan verbinden. Nee, dat zijn, uh, allemaal, <laughs> dat zijn allemaal grenssequenzers. Dat zijn uh, eindeloze rijen. Ze zien eruit als koelkasten. Ja. In zo'n zie je ook helemaal niks. Je, denkt, je bent in een lab, maar je had net zo goed in een kantoor kunnen staan. Ja. Ja. Nee. Dus uh, zo is het. Maar het is wel een wonderlijke techniek. Want het, ja, het is, de mogelijkheden zijn natuurlijk ongekend. Maar het is nu wel al in die zin heel simpel geworden. Ik heb vorig jaar uh, was op een BBC uh, News uh, Science podcast. In Engeland hadden ze dus uh, over een tiental scholen... Uh, zeer eenvoudige uh, analysekits uitgedeeld. En dan ging het om een stomme vraag van... wie had het uh, eigen gestolen, zo'n konijn of een die of een dat... En die kinderen moesten zelf, dat zijn die typische vellen die je dan ziet met al die streepjes erop, weet je wel. Zo zo. Oh ja. Ja. Ah ja, ja, ja, ja, die moesten dan die naast elkaar liggen dan misschien. Ja, dus ze moesten dan een serie handelingen uitvoeren ja. en een swap nemen en dat verdunnen en zo. En dan weet ik het allemaal, ja. maar dat is op niveau van high school. Oh, Wauw, dat is allemaal heel toegankelijk dan. Ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijk uh, specifieke genen die overal in voorkomen en die ook vrij makkelijk te traceren zijn. En je hebt biomarkers. Dus ik, ik doe zelf veel met microscopen en ook, ook met. met... Oké, okay, leg daar even uit, biomarkers. Nou, een biomarker is, uh, kijk, uh, eiwit, kijk, wat je zoekt, uh, dat zijn bepaalde punten in, in dat DNA. Uh, mm -hmm. Uh, en je hebt uh, zeg maar, uh, antistoffen die precies, precies zo'n stukje uh, gen eruit weten te halen. En zich hechten aan, aan dat stukje eiwit. Ah, ja. en, uh, zo kan je zien. En uh, sommige van die stoffen die reageren met fluorescentie, Met, met uh, vloeistoffen die je in de fluorescentiemicroscopie microscopie gebruikt. Mm -hmm. Het zijn wel hele dure vloe vloeistoffen, moet ik zeggen. En ze zijn maar heel beperkt houdbaar. Je maar je is kan duurder, dan uh, vrij... Is de drank is altijd duur, Mario. De drank is altijd de grootste rekening. Je kan perfect gaan eten voor 20 euro. Maar dan komt die godverdomme rekening van die wijn. En dan is het duur. Drank is altijd duur. Zeker, zeker. Maar zeker Maar inderdaad, dus dan kan je dus in een onderzoekslaboratorium kan je dan zien. Uh, uh, dankzij die biomarkers, uh, hoe, uh, hoe de gaat te liggen. Dus ja, het is, het is ontzettend laagdrempelig gemaakt ja. en dat is wel heel fijn. Ja. Er is nu ook sprake van de, de genome on a chip. Hè? Dat er een uh, microchip uit is met, uh, met, die, met dat genoom van een mens. Uh, hè? Dus dat het nu al gewoon het hele ding dus in een chip gestopt wordt... dat kan je in een smartphone. Dat gaat nu dus echt een heleboel, uh, inderdaad vooral qua diagnostiek. Je begint nu al te zien een beetje van die Star Trek... Uh, van de dokter die zo even die scanner voor je neus houdt... En, uh, uh, mm -hmm. Dat gaat gebeuren ja. gewoon. Nou, je ziet nu al heel veel van die testkitjes die je kan krijgen, uh, die je kan kopen. En dan kan je, dat gaat dan naar een of andere vaag DNA-lab. En dan kunnen ze al wat over je afkomst vertellen. Voor hoeveel procent je Iers uh, bent of zo. Ja, heeft ze gedaan. Ook, uh, ja, ik heb dat gedaan, Mario. Ah, Oké, okay. ja, ik heb dat, ik, dat was een cadeau van mijn, van mijn uh, schoonmoeder in Los Angeles. Yeah. Zij kwam er plots mee af, uh, enkele jaren geleden. Um, en dan, ja, het, het DNA uh, dus met zo'n swap in, uh, in, in onze mond, aan mm -hmm. de binnenkant van de mond moeten wrijven. En dat dan opgestuurd. En uh, dan krijg je inderdaad een uh, analyse. Maar ook dus uh, uh, risico's met, bepaald, met bepaalde ziektes. Ah, ja, ja, ja jij bent en homo en... campinensis? <laughs> ja, ik, uh, homo gebroken benis. Uh, maar, maar, nee, hoe was je? Want Shane die heeft dat ook laten doen en die heeft altijd toch een aantrekking Ik gehad. kom uit... Uh, ik, kom uit uh, ik ben eigenlijk... Uh, uh, ik ben zwart Afrikaan, is het van. Dus een beetje respect <laughs> voor mijn volk, hè. Ja, vandaar dat je ook altijd te laat bent, ja. zoals we beginnen. <laughs> En ik kan geen auto rijden. Nee, nee, dat mogen we niet doen. Dat, dat moet ik doen. wel zeggen. Er staat toevallig in, de, ik heb zo'n blaadje waar ik gewoon... Oh nee, ben de consumentengids. Dat is gewoon van uh, consumentenonderzoek. En daar staat, een, uh, daar staat een aardig artikel over dat soort testen. Mm -hmm. En uh, er moet wel gezegd worden dat het ene bedrijf het andere niet is. Dat hebben ze... Nee, nee. dus nee, natuurlijk. Ja, wij, hebben het, wij hebben het enkel gedaan. Uh, ja, je krijgt dan die test en die is, die is nog behoorlijk duur, hoor. Ja, zeker. 100 dollar, hè? Mijn schoonmoeder heeft er echt voor moeten dokken. Dat was, ik uh, uh, denk, 2 maal 100 euro of zoiets, toch wel. Uh. Ja, is dus ja, dat is toch ga. een aantal? Maar wat ben je nou? Weet je het nog qua percentage? Ja, ik, van percentage is het heel duidelijk. Hè? Ik ben 30%, de 32% uh, uit de uh, Frans-Duitse uh, ja, Frans bevolkingsgroepen. Okay. Um, er zit 10%. Uh, Scandinavisch in mij, 10, uh, 12% groot, uh, ja, Saxisch en, en dergelijke. Ik ben eigenlijk een heel mooie mix, maar ze zit bij, mij, bij mij zit er bijvoorbeeld niets uh, volgens de test, hè? Nee, nee. Uh, niets uh, Joods in, niets uh, Slavisch, dus geen mix in die groepen, maar dan wel voor 0,2% ben ik van de Ivoorkust. Ja, ja, oh, kijk, dus, dus, in de familie ja, heeft iemand. een kompie in de 16e eeuw daar even een scheve schaats gaan rijden. Ja, ja. Uh, <laughs> ja, ja. Maar toch vraag ik me af wat er gebeurt als je uh, zuiver ter, ter testing. Uh, of je, of je gewoon, als je het speeksel zou opsturen van je eigen labrador waar ze dan mee komen ja precies, inderdaad Dus ja, maar ja ik, ben, ik ben ook zo, ik ben ook stout ik, ik geloof het ook niet uh, ik ben er ook heel, heel kritisch op ja. ik heb het ook uh, gedaan omdat het daar was en uit beleefdheid ja. hebben we het dan maar gedaan het is dan toch anoniem en dergelijke nee, uh, maar ik ben ook heel benieuwd uh, wat ze terugsturen als ik de onderkant van mijn schoenzolen zou uh, ja. opsturen ja, het heeft het... nu wel uh, een andere, trouwens de associé heeft dat ook gedaan, wou ik net zeggen. En die, die aan de ene kant was grappig, als we het over vakantie hadden. Die heeft bijvoorbeeld altijd de voorkeur liever naar IJsland of naar de Fjorden of Noorwegen. Nooit naar de zon. Dus die Koudië en Lapland, dat zijn, hè? En wat blijkt, die is dus 40% Lap. Blijkt. Oh. Ja. Wow. En dan, uh, ja. Ja. Nou, nee, uh, Sami heet dat hoor. Lap is een uh, ja. slecht woord. Ja, dat is een heel Zoals... goed. Want als je dus kijkt naar, naar dat hoge Finland en zo. Mm het -hmm. is niet voor niets dat de regeringen daar... Uh, de, van de Scandinavische landen... gewoon de alcoholkraan hebben dichtgebouwd, Gedraaid. Moet mm -hmm. je zo over nadenken. Dat is toch een uniek, een uniek gegeven. En dat komt volgens mij... als je naar het hoge noorden gaat... daar, daar zitten de lappen... Mm -hmm. En twee volkeren, je hebt de Zuiplappen en de Zaplappen, <lacht> volgens mij. De Zuidlappen en de Zatlappen, ja. De twee bevolkingsgroepen van Finland, vind ik goed. Maar nu, één uh, grappig ding van die 23andMe en al die websites. Want die hebben nu, er zijn er een aantal. Die hebben dus, ja, er zijn uh, er verschillende, hè? Die hebben dus miljoenen profielen. Uh, wat er nu aan het ontstaan is dat er dus uh, polities uh, een nieuwe technologie aan het gebruiken zijn. Met het, door het gebruiken van al die profielen. Uh, ja. kunnen ze een soort piramide bouwen van ooms en tantes en zo. Ze hebben bijvoorbeeld een DNA van iemand die ze niet kennen... Hè? die niet in de database zitten, Maar ze kunnen wel een oud-oom ja, ja. vinden in Engeland... en dan nog een tante in Rusland en zo. En langzaam die lijnen doortrekken totdat ze mm -hmm. bij neven en nicht... en zo hebben ze dus al daders gepakt. En dat kan misschien met jouw DNA geweest zijn want in de ja. nieuwe... In de nieuwe Verklaring, van gebruiksverklaring. Daar staat dat nu in dat ze dat kunnen delen. En dat is een speciale nieuwe site... waar al die anderen hun profielen dumpen... om zo slechte mensen op te sporen. Nou, dat is ook in Nederland onlangs gebeurd... met uh, grootschalig onderzoek. Dan, uh, er, is, uh, er is ergens een moord gebeurd. Dat was met die Nicky Verstappen onder andere. Ja, nou, ja, ja, wat ja. ze dan doen is... ze gaan uh, vragen of iedereen die uh, in die omgeving het DNA wil uh, afgeven... En als ze dus een dadenspoor hebben, dan vinden ze misschien niet die vent die het gedaan heeft, maar wel zijn vader of zijn oom of zijn... Uh eh, want dat is natuurlijk verwant DNA en zo kan je natuurlijk veel makkelijker rechercheren en kan je gauw uitkomen bij de dader. Ja, en dan Goed. moet je nou eens even uitleggen, Mario, hoe dat, waar, waar dat zit met die familie en die stamboom. en die, ja. Dat het zit in dat middel van... nou, In een tweede deeltje van de vraag, ik ga er mij bij aansluiten, dus leg dat nou eens uit. Zo die, hoe kan je dan dat, eh, dat individu vinden aan de hand van... En als mijn broer het gedaan heeft, zouden ze bij mij kunnen komen? Ja. Dus, dus probeer die twee eens even na te leggen als je wil. Nou, die verwantschap... Kijk, als schone cellen zich delen... Dat is, dat, dat is mythose. Dan, dat is een kopie van, van de cel heb je dan. Dan heb je twee, twee identieke cellen. Maar je hebt ook... Dat zijn de autosomale chromosomen die dat doen... Maar je hebt ook dus de uh, geslachtschromosomen. De geslachts... Uh, de geslachts uh, uh, uh, uh, uh, nou, wat... Uh, chromosomen, ja. Die zitten in je geslachtsorganen. Uh, als, als, een, als, je, als een gepaard wordt, als een vrouw bevrucht wordt, dan, krijg, dan is het, praat je niet over mitose maar over meiose. Dan krijg je, ik vertelde daarnet al dat iedereen 23 paar chromosomen heeft, maar daarvan zijn, er 23, daarvan zijn er 23 van je vader en 23 van je moeder. Samen hmm. voor die een paar, dus je hebt alles in dubbel. Hmm. En daarbij dus, dus ieder, chromosoom, uh, uh, heeft een, ieder chromosoom heeft een, uh, een kopie van de andere ouder. Mm -hmm. uh, en dat is een soort backup systeem. Dat is best wel handig, want als de een het niet doet, doet de ander het wel. Dus het is mm -hmm. eigenlijk een soort uh, veiligheidssysteem. Dan is het ook niet zo moeilijk te begrijpen dat, uh, dat DNA, hoe je dan dat DNA-onderzoek uit kan, uh, kan doen. Omdat je iedere keer natuurlijk de helft van een ouder hebt. Heb je? Ja. Dus zo kan je in percentages de verwantschap zien. Je kijkt gewoon wat er overeenkomt. Ja. Uh, en uh, ja, zo werkt het eigenlijk. Hey, maar, maar hoe werkt het dan terug uit? Van, uh, want ze kunnen dan uh, terug een soort stam. Hey, maar... Mijn broer heeft een moord gedaan. Ik hoop van niet, maar mijn broer heeft iemand, uh, is verdachte van een moord. Ze hebben DNA gevonden. Ja. En dan komen ze bij, bij onze ouders uit. Maar ja. natuurlijk, mijn broer heeft nog drie andere broers, waaronder ik. I, ho, hoe verschillend, en dan hebben we nog helemaal, waar, waar we vorige keer over spraken, dan hebben we nog de tweelingen, die, die, die qua DNA misschien nog, nog nou, gelijkender zijn. Een eigen, nou, één eigen tweelingen hebben precies Ja, bijvoorbeeld. Die hebben, zo. Ja. Die, die hebben echt het, hetzelfde DNA. Exact hetzelfde, alleen wat, waar ze dan wel anders in zijn, want dat heeft te maken met toeval en zwaartekracht en, en de embryovorming. Ze uh -huh. hebben wel allebei verschillende vingerafdrukken. Ah. Dat heeft te maken met uh, uh, toeval hmm. bij de vorming. Dus, dus, maar ja, inderdaad, als, het, als er inderdaad een rechtszaak is en beide broers zeggen, ik heb het gedaan, dan, uh, en er is alleen maar DNA, dan zal je het nooit weten. Uh, Wauw. Uh -huh. Dus, uh. Iedereen heeft een tweeling nodig. Ik begrijp het ja, al. Ja, maar inderdaad, moeten het maar inderdaad, als ze dus via dat onderzoek bij jouw familie uitkomen, ja, dan is het voor de politie niet zo moeilijk om bij iedereen DNA af te nemen. En dan kan je kijken of je een precieze match hebt en dan kom je er niet onderuit. Dan ben je gewoon op Ja, aan. en tien tegen 1 hebben ze ook uh, natuurlijk ander bewijs. Jij was in Spanje en de moord is in Spanje gebeurd en de rest was ja, niet in Spanje. Ja, dan weet ze het ja. ook eigenlijk. Het is ook alleen is... ander bewijs inderdaad. Ja. ja. Ja. ja, één woord wat uh, ook heel vaak steeds uh, terugkomt is uh, mutaties. Hè? Want, ja. uh, maar bij al dat ja. gekopieer, al dat gekopieer. Maar er zijn mutaties. En dat is bijvoorbeeld met dat, uh, dat Corona. coronavirus. Dat leefde in die beesten, maar op een gegeven mm -hmm. moment... Uh, is er bij die uitbraken, uh, ja, dus elke keer als dat gebeurt, uh, verandert dat een beetje dat virus, totdat er eens een keer die joker uitkomt die we nu hebben. Hè? Want ze hebben al 3000 verschillende virussen bekeken die uit die vleermuizen komen, en geen enkele daarvan is uh, mens tot mens besmettelijk. Hè? Maar, de, maar, maar deze wel. En dan, dan kom je uit op het gegeven van mutaties. Want tijdens dat kopiëren... dat gaat van inderdaad zwaartekracht... tot kosmische stralen... tot uh, vrije radicalen... Eh, sigarettenrook en zo... heb ik het goed... Nou ja, zeker. Kijk, uh, ik heb de vorige keer heb ik jullie die site laten zien van uh, de, de, dat, uh, de verspreiding van, uh, van het virus. Je, kon, je zag een, een, een vrij uh, de filogenie zag je hoe het uh, en uh, hoe, hoe zien ze hoe het verspreid is door alle mutaties. Het ja. is niet iets dat we ieder jaar. Uh, ik weet niet hoe het in België is, maar hier ieder, krijgt ieder jaar uh, de ouderen een nieuwe griepprik, want uh, alles ja. is weer gemuteerd. Dus je moet weer een uh, andere. Je moet weer aan de bak, ja. Uh, waar, waar de evolutie bij, bij ons mensen miljoenen jaren over heeft gedaan dat doet een virus in een paar dagen zo hm. snel muteert het daar dat is ook de kracht van, van het is ook een heel eenvoudig organisme ja. uh, en dat gaat razendsnel dus uh, kijk we hebben dan nu in muteren dat, dat, dat woord of die actie die actie van het muteren wat gebeurt er precies met het DNA het verandert, dat kan zijn door straling, bijvoorbeeld. Uh, als je, uh, in de, de mensen die het, uh, bij het Cernobiel hebben geholpen, die zijn veel zijn daarvan overleden. Dat is dan letterlijk, ja, letterlijk zoals in de science fiction, de mutant die uit het bos komt met zijn, met zijn nou, klauwe ja. handen en met zijn vervormd nou, gezicht. De nou, mutant. Ja, ze zullen behoorlijk ziek zijn, en, maar dan is er dus schade op DNA-niveau. Ja. En, dat, dat en dan repliceert, als er dan celdelingen zijn. dan krijg je een misvormde cellen. en uiteindelijk ja, ja. gaan het gewoon op. Ja, nee. uh, dat is één. Maar ja, kijk, uh, uh, ook bij kopieervoudjes. Bij iedere. Uh, ik heb wel eens gehoord van. Uh, nou, dat weet ik Iets van nog wel, van professor Kassiman. Dat, uh, dat, dat was een professor die zich bezighield met een hele vervelende. met tartij-slijmziekte. Dat noem je mm -hmm. België, mucovisie, dozen. Ja, ja. je ook dat ieder mens tussen tuss tuss tuss de 20 en de 30 um, niet met het leven verenigbare fouten in zijn DNA heeft zitten. Hmm. Dat betekent dat als, je dus, uh, de, als dat gen dus, so, uh, uh, dus niet recessief zou zijn, maar, uh, maar dominant, dan zou je dood zijn. Gelukkig ja. heb je die, die, uh, die, die, die reservekopie oh, oh. van je vader of van je moeder. van je moeder. Ja, ja, ja. Dus dan gaat, dat, dan gaat je lichaam even in de, in de kelder, even nou, dan, in de uh, schuif. Sorry. Ja, dan, gaat dat, dat, dat gen, dat gen, dan wordt er dan de goede versie gebruikt en niet de kapotte versie. En het gaat fout als je twee ouders hebt. Als, als er toevallig twee ouders de helft van hun DNA afstaan. En dat gaat, naar het, dat gaat naar het embryo toe. En beide ouders hebben op precies hetzelfde plekje dezelfde fout. Ja, dat is maar heel voorkomen. Dus uh, Messe, ja, dus ons eerste kind. Ja. Uh, wij hadden dus allebei een, een, een, een fout die voorkomt bij 1 op de 175.000 mensen. Uh -huh. uh, en er zijn in totaal nu wat, maar ik geloof 6.000 of 7.000 van die foutjes bekend. Sommige komen veel meer voor uh, dan andere. Ja. Ja. Uh, wij hadden dus eentje, dus ik uh, ben met Shea getrouwd en die had dat ook. Nou, de kans uh, dat je dus iemand ontmoet die zo'n zeldzaam gen heeft... dan heb je er, geloof ik 40.000 keer meer kans om de Euro Millions te winnen. Ja, omdat, dat omdat ook van die patiënt zijn er over de hele geschiedenis... en de hele planeet uh, van die ziekte zijn er iets van 50 bekend geweest. Er, eens in de zo. twee jaar is er iemand op de planeet die dat heeft. Dat is zo bizar. En, ja. en, en dan leer je daarover... Uh, He, dus dat het inderdaad okay. een soort loterij is. En je, zoals een Down-syndroom. Je moet allebei een stukje van die code dragen. En dan bij puur toeval uh, ja, maak je een kind. En dan ineens is het, uh, leg ik dat goed uit zo? Oh, jazeker. Ja. Ja. Je hebt, uh, iedereen heeft van die fouten. En de kans dat je toevallig een partner treft... die, die uh, exact dezelfde fout heeft... Uh, ja, dat, dat, dat, is, dat is eigenlijk... Uh, Astronomisch klein, maar nog altijd gebeurt het natuurlijk omdat we met heel veel mensen zijn. Maar het kan ja. met kleinere dingen zoals uh, astmatische, uh, ik zeg maar bepaalde, ja, het kan ook, uh, weet ik veel. Ja, wat. het hoeft niet altijd een miskraam of, of, een, of een niet vruchtbaarheid te zijn, uh, uh, want er zijn ook uh, een heleboel ziektes die we aan DNA-fouten toeschrijven, neem ik aan. Zeker. Of is dat een kort door de bocht? Nee, zo is het wel. Je, als je ook kijkt naar. naar uh, nou, of nee, kanker nou, bijvoorbeeld. Waar ligt kanker in heel die DNA-discussie? Nou, ja, dat is ook een boeiende. Nou, kanker is eigenlijk niets meer dan uh, een op hol geslagen replicatie uh, gebeuren. Dus, van, de, dus, van die foutjes, heel de hele tijd? Die... Nou, het, het, het ja, een kankercel die blijft, zich, uh, die blijft zich delen, die heeft geen rem meer. Ah. En kijk, normaal werkt dat zo bij zo'n zo chromosoom, zo chromosoom mm -hmm. Dat zit op dat eiwitskeletje heen. En aan het einde daarvan, dat, zijn de, dat noemen ze telomeren. Daar heb je misschien al eens van gehoord. En mm -hmm. bij iedere deling gaat er een stukje van dat telomeren af. En uiteindelijk komt het punt dat, dat zeg maar, de cel niet meer kan delen. Want dan is het allemaal op. En dan, dan wordt die senescent. En dan is die afgeschreven. Dan dient die verwijderd te worden. Maar je hebt door een fout... Kan die deling door blijven gaan en dat is over het algemeen door straling gebeurt dat vaak... Hm. De, dat kan van alles en nog wat zijn. Denk maar aan de UV, uh, daar, denk maar aan de huidkankers. Ja, ja, ja. Uh, maar ook virussen kunnen zorgen voor, voor uh, kanker. Denk maar aan de, het human papillomavirus. virus ja, is, ja, inderdaad. Kanker. Ja. En, en zo zijn er uh, diverse manieren om kanker te kunnen oplopen. Ja, Over het ja. algemeen is het wel zo, je hebt, je hebt, dan, je hebt ook uh, uh, genen. Dus dat zijn specifieke genen die zorgen... Dat, uh, dat, dat de oncogenen niet tot expressie komen. Want die oncogenen, die, dus die latente kanker hebben we eigenlijk allemaal. Maar uh, ja, uh, naarmate we ouder worden, uh, krijgen we steeds meer oudere cellen die het niet al te goed meer doen. En dan, is, dan, ja, en dan worden we erg kwetsbaar daarvoor. Ja. Uh, en ja, dan, dan kan het zomaar gebeuren dat... een dat een cel zich blijft delen, die slaat op hol. En uh, helaas zijn er dan geen genoeg uh, reparatiemechanismen of, uh, of stopmechanismen. En dan krijg je kanker. Ja, ja, er staat een vershoudstatum op het leven. <laughs> ja, ja, ja, ja over, ik, over ja, dat gesproken. Er is, hele, er is een hele beroemde cellijn van een, een, een, een donkere ah, ja. mevrouw uit Amerika. Uh, die heeft in de jaren, wat was het, de jaren zestig geloof ik. Die is overleden, maar haar cellen zijn uh, uh, zeg maar bewaard gebleven. Mm -hmm. En tot op de dag van vandaag is dat een, een cellijm... die gebruikt wordt bij DNA-onderzoek. Dus ja. eigenlijk is het een beetje onsterfelijk gemaakt. Oh wow, dat is wel mooi, die gedachte. Ja, ja. ja, dat, is, ja dat is bizar. Dus daar is dus de kan, omdat het een. Uh, ja, dat zijn dus eigenlijk onsterfelijke cellen. Dus het kan wel. Maar ja, uh, dat is natuurlijk de heilige graal. En, en willen we dat, dat we altijd maar blijven leven? Ja, er is, er is trouwens een boeiend verhaal rond die cellen, want dat was inderdaad dat was een, een zwarte dame in, ergens ja. in Mississippi of zo. En ja, die had een enorm agressieve vorm van kanker. En ja. naderhand na de bleek dus dat haar uh, cellen in, in een uh, schaaltje, ze konden dat niet stoppen. Dat bleef kanker krijgen. Dus ja, toen hadden ze tien schaaltjes, toen hadden ze honderd schaaltjes. En ja. op een gegeven moment, uh, en wat er ging gebeuren, is dat, uh, dat waren natuurlijk prachtige... Uh, Onderzoeksmateriaal. Ja, ja, om te zien wat je kan ontwikkelen tegen kanker. Hè? Want je gooit ja. er iets een druppel op en uh, je ziet wel ja. of dat het werkt of niet. En nee, natuurlijk ook <coughs> verder films film zoals The Blob. En, uh... ja. Ja, maar ja. Het, het tragische is dus wel dat er uh, intussen een hele industrie is ontstaan rond die cellen. En dat was iets van hellen, uh, nog wat, het staat me bij ja. Maar de ja. arme familie, dat waren doodarme katoenplukken, de halve, weet je wel, dat was gewoon... Die of hebben daar dus nog, nooit ja, ja. ene, ene, ene dollarcent ja. voor gezien. Ah, oh, nee, nee, nee, nou, natuurlijk niet. Ja. En dat is nu al de laatste jaren is daar eindelijk wat aandacht voor geweest. Dat was toch echt wel tragisch. Want ja, hoeveel daar niet aan verdiend is, bedrijven die die cellen kweken. Ja. Je kan ze zo bestellen, Filip. Wil je wat gaan experimenteren tegen kanker? Kan je zien nee, of God. dat wortelsap echt werkt of zo? Ja. <laughs> wow, we kunnen Trump altijd inspuiten met allerlei kanker. Ik <laughs> vind dat misschien wel een goed idee. Ah, ja, nou ja. ja. ja. Ik vond het wel heel boeiend dat dat, gelukkig men het heeft voorkomen dat Trump het eventueel te, uh, uit te vinden, een vaccin tegen corona, bijna had kunnen claimen. Dan had hij alleen recht gehad. Ja. Waanzinnig. Ah ja, Henrietta Lux, zo zit dat. Oh ja, ja. We zijn nog niet uit de bossen met die Trump, hoor. Wat wat okay. hij uh, doet op het vlak van uh, tegenwerking en nu uh, ja de, de is gewoon droevig hè? Um, op dit moment dat de wereld in brand staat gaat hij zaken roepen als uh, de funding naar de World <laughs> ja. Health Organization dat zijn gewoon ja dat is gewoon agressieve politiek uh, zelfbejag ik zie een hij wordt aangevallen, dus, dus, dus leg, probeer je de schuld bij een ander te leggen. Dus hij gaat in de aanval omdat hij wordt aangevallen. Hè? En, en, eh, ik vermoed het ook en ik ben er naar op zoek. Ik heb er nog links en rechts al wat bewijzen van verzameld. Maar binnenkort zal ik wel de grote smoking gun vinden, dat nu de rechtse bewegingen in Amerika zijn al bezig van ah, het is allemaal niet zo erg, eh, corona, want ze zien ook in de statistieken dat het voornamelijk de arme zwarte bevolking is die getroffen wordt door allerlei ja. factoren. Ja, en Ze raar. beginnen nu al in hun retoriek te bouwen dat de verkozenen van God het virus niet krijgen. Gruwelijk. Nou, ja, het gaat interessant worden. want, ja. want we natuurlijk Aan het eind van het jaar hebben we de verkiezingen en het, de, de haarden zitten nu aan de kusten, maar dat is zich langzaam, maar zeker richting het hartland aan het verspreiden. Ja. Oh, ja, ja, die Midwesters die gaan, nog, die gaan nog wat meemaken als ze blijven zeggen dat het hun niet gaat treffen en dat ze ja. lekker samenkomen ah. in de kerk. Hey, ik en dan wel... is zijn electoraat, dus dat gaat interessant worden tegen de tijd dat het daar volop uitbarst. En dan zijn er verkiezingen, is er nog maar de vraag of die herkozen gaat worden. Ah, ja. ja, dan wordt die herkozen, omdat er dan plots uh, 2,5 miljoen Amerikanen mysterieus uh, liggen ze in een intensive care. Maar toch zijn ze op de verkiezingen gaan stemmen, blijkbaar. Ah, ah, okay. <laughs> Zoals dat Bush ooit door de dode mensen op, uh, op het kerkhof is, uh, is verkozen. Ja, ja. ja. Hey, even terug naar ons uh, DNA-verhaal. Even terug de cel in. Eén ja, uh, ding, ding wat ik zeker wilde aanraken... want nu blijkt ook dat nu vooral met die corona... en dat is toch wel heel actueel... Uh, blijkt dus dat uh, mannen eerder onder zeil gaan dan uh, vrouwen. En dat heeft uh, dat hoorde ik te maken met het verschil... dat uh, een vrouw heeft dan twee X-chromosomen... en een man ja. heeft een xy chromosoom. Ja. Dus eh, dat verhaal zou ook nog eens wat eh, duidelijker. Want daarom leven vrouwen ook statistisch langer. Want al die bejaarden thuis, zijn alleen maar oude wijven. Sorry hoor, maar. <lacht> ja, het is ja. zo. Ik kom daar op die gang bij J. de Moeder en de laatste vijf ja, meter. Alleen maar vrouwen. Dat is. <lacht> Tuurlijk. Hoe zit ja. dat? Ja. Nou ja, kijk, je moet het sowieso zien. Ik heb, ik heb al gezegd... de autosomale chromosomen komen in paren... maar de, de geslachtschromosomen... die zijn voor mannen anders. We hebben een Y en een X. Vrouwen die hebben twee X's. Dus erfelijke afwijkingen... die zijn gekoppeld aan het X-chromosoom... komen bij mannen natuurlijk altijd... Eh, tot uiting. Ja. er is geen tegenhanger. Dus dat betekent ook... Eh, dat betekent dat, dat dus... Eh, dat, dat is mogelijk een aanwijzing waardoor uh, vrouwen uh, wat langer leven. doordat mannen wat minder backup hebben. Uh, en, ja, en verder, uh, er zijn, uh, ja, uh, verder. weet ik ook niet precies hoe het, uh, hoe het werkt. maar ik heb begrepen. Uh, dat uh, het feit dat vrouwen. twee X-chromosomen hebben. Uh, dat dat ook uh, bepaalde voordelen geeft. Uh, ten aanzien van. het. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, de tijd die cellen hebben om te kunnen delen. Ja, ja. want wat ik hoorde, die twee x'en zijn niet exact hetzelfde. En het blijkt dus dat ze de, door de twee x'en te hebben... dat daar een uitgebreidere bibliotheek is met de, ja. de goede dingen. Terwijl de mannen maar een halve bibliotheek hebben, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ja. zoiets ongeveer. Ja. Ja. Ja? Dus, ja. Heel wetenschappelijk dus, ja. bezig. En je hebt zelfs vrouwen die 3x, dat is ook weer zo'n afwijking, dat is ook een trisomere. kan ook nog 3x-chromosomen, dan krijg je echt vrouwen, vrouwen. Dus allemaal aan het vrouwenhormoon, is het van? Ah is ja, van maar, maar dat wordt al jaren geroepen Dat door de, de industrie enzovoort: dat, daar, uh, dat zijn hormoon-mimicking chemicals. Dat er dus in het uh, looswater en zo. Uh, bijvoorbeeld van boeren, fosfaten, weet ik veel wat er, wat er het allemaal vandaan komt. Maar dat er dus erg veel. Uh, materiaal rondzweeft in, in, uh, in het water, vooral wat dus, en, en dat daardoor bijvoorbeeld wat je ziet is dat bij mannen de zaadproductie afneemt enzovoort uh, ja. uh, dus er is... Oh, een... ja. Ja, ja, en steeds meer jongens uh, of, of uh, mannelijke kindjes met, uh, met onvolgroeide geslachtsdelen worden geboren, dat heb ik ook nou, eens ja. gelezen Er is nu behoorlijk veel uh, discussie over dat glyfosaat van Monsanto Ja, bijvoorbeeld ingrijpt uh, op hormonaal niveau wat dus tot gevolg heeft dat een heel veel insecten het loodje leggen ja. uh, uh, en dat, dat, dat, ook, dat wij daar ook last van hebben, want dat komt uiteindelijk natuurlijk ook op ons bord terecht ja. wij alles en dus, en dus dat tast dat de volledige reproductiesysteem van de van de, van de natuur aan nou ja, als je, kijkt, als je alleen al de, kijkt naar de dramatische achteruitgang van bijen in, in, in de wereld. Ja. Dat, dat gaat toch een staartje krijgen. Het gaat nu nog wel. Maar bedenk wel dat we behoorlijk afhankelijk zijn van bijen. voor aangaande de productie van groente. Ja. Ja. Zonder, zonder bijen hebben we bitter weinig, houden we bitter weinig groente over eigenlijk. Ja. Kunnen we de rest van ons leven Ayane neer? Ja, in Nederland. En over. Die... Ja, Glyfosaat, hè? dus in de jaren 50 had je een, uh, een bestrijdingsmiddel. wat toen gigantisch populair werd over de hele planeet. Ja. En wij kennen dat met Mario: ja. DDT. Ja, DDT, ja. DDT. Daar is toen zoveel van gebruikt dat het nu nog steeds in. Elk lichaam van elke mens traceerbaar is, weet je? Het, en het is verboden in uh, misschien toen wij, uh, misschien nog voordat ik geboren werd. Daar is zo aanzienlijk veel van ge gebruikt. En, en Dat is hetzelfde nu met dat spul van uh, Monsanto: uh, ja, glyfosaat, dat is, dat is zo ja. verbreid over de hele planeet. Ja, dat is toch wel, ja. Ja, Roundup inderdaad, dat is de commerciële naam. Dat mag niet meer. Ja, maar nee, er is nog een heel beroemd filmpje van de directeur van dat DDT-gedoe. Op tv laat hij dan zien hoe veilig het is. En dan heeft hij een pot voor zich staan met wit poeder. En dan neemt hij een lepel van de hij in zijn mond. Dat is een beroemd filmpje, dat moet je nog kunnen vinden. <lacht> ja, als je, kan, help me Mario, dan zetten we die in de show notes, die link. Dat moeten, we, dat, <lacht> dat moeten we hebben. Ja. Dat is niet Al Pacino. In uh, Scarface, maar. <laughs> dus ja, dat, dat is ook weer zo'n uh, fuck-up, inderdaad. Dus, I'm inderdaad... always telling the truth. Even when I lie, I tell the truth. <laughs> ja, is Trumpiaans, inderdaad, absoluut. Ja, heel maar, uh, hier... Trumpiaans. Maar, maar je ziet, uh, helaas is het zo dat we moeten gebruik maken van kunstmest en fosfaten om uh, te kunnen blijven produceren voor de hele wereld. Dus we zitten helaas ook vast aan aan gewasbestrijding uh, tenminste nee. uh, aan aan ongediertebestrijding bij gewassteling. dus ja. Maar nu, nu dat gaat dat, dat, Ja, maar het blijkt dus ook bijvoorbeeld nu in de States... waar dat op grote schaal werd toegepast bij die sojaboeren en die korenboeren, dat daar nu. Uh, Nieuwe invaders zijn, andere planten, onkruiden die dus absoluut eh, glyfosaatbestendig zijn. Natuurlijk. En die boeren zitten nu met hun handen in het hoofd, want het hele systeem op de tractoren met de spuitmondjes en alles is natuurlijk ja, helemaal glyfomonsanto afgesteld. En, en, en ze kunnen niks vinden om die nieuwe dingen aan te pakken, weet je wel. Dus die zitten stijgend met hun handen in het haar. Het is allemaal niet zo ja. eenvoudig. Hè? Als je aan de balans gaat fucken, hè? als je ja, aan de balans gaat morrelen, ja, dan gaat er van, uh, dingen mis die je niet kan overzien. En die les die willen Absolut. we kennelijk niet leren. En, uh, en voor het grote probleem is als, als het op een rustige, um, kalme, uh, gestade manier kan gebeuren, namelijk hè, de wereldbevolking groeit, dus we gaan rustig meegroeien met onze techniek, maar het probleem van een... Uh, van een systeem dat enorm op winsten draait en, en economische groei altijd dat woord, economische groei uh, ja, dan ga je natuurlijk uh, mensen krijgen en praktijken krijgen die de, die de schemerzone van de wetgeving gaan opzoeken en die de korte weg gaan inslaan en, okay. uh, en dan producten erdoor duwen via lobbyisten maar dat is misschien een andere dat is tijd voor een andere aflevering daar kunnen we een hele aflevering mee vullen ja maar dat weten Mario en ik nog wel, want wij hebben toen die, uh, die film gemaakt over uh, stofwisselingsziekte. Dat was denk ik in 1995. wanneer was dat? Zo 95, 96 of zoiets? Dat was toch wel even geleden. Toen de dieren nog spraken, eerst van. Ja. Maar, 2003 of zo? Wat? Je hebt het over huis van de schepping? Ja. Nou, dat was toch 2003 of zo? 2004? Oké. Okay. Oké, okay. ja dat kan ook zo laat geweest zijn. Maar uh, toen waren we al in een fabriek uh, die dus neergezet werd in geel door een firma geheten Genzyme. En uh, zo'n fabriek daar kostte 100 miljoen of 200 miljoen. En die waren al drie jaar alleen al bezig alle rommel daarbinnen te fine-tunen. Dus het is alleen maar kosten en dingen. En, en uiteindelijk, de vertegenwoordigers, die trokken Europa in en die zochten zo een, twee patiënten in Nederland. En uh, er moeten er zes in Duitsland zijn, op, volgens statistieken. Mm -hmm. Nou, en dan uh, een miljoen per patiënt en zo. En dat was het spiel. Ongelooflijk, ja. hè? Maar ja, kijk, dat, dat is dus, dan kan je zien wat, wat DNA kan doen. Want die hele fabriek in Geel, dat werkt als volgt. Ze hebben dus, uh, je hebt een groep patiënten, en die hebben één één eiwit heeft niet goed gecodeerd voor één enzym. Dan krijg je die hele exotische stofwisselingsziektes, en er was mm -hmm. één groep, de lysosomale stappelingsziektes zijn dat, één groep uh, patiënten uh, die uh, wel geholpen konden worden met een speciale DNA-behandeling. Mm -hmm. Want het ontbrekende enzym, enzym, wat ze dus niet kregen, uh, dat kon gemaakt worden door eicellen uh, van de Chinese hamster te manipuleren, zodat die I zodat die cellen. Uh, <laughs> Altijd de Chinezen. Hè? Ik, hè? <laughs> Nummer 31 van het menu. <laughs> die gemodificeerde eicellen, dat, was, dat hebben we nog gefilmd. Dat was in een kamertje, dat was hun bedrijfskapitaal. Dat is een cilinder met stikstof en daar zaten van die rietjes in. En als er werd zo'n rietje uitgetrokken. Dan zag je dus een, met een hoop rook eromheen van die vloeibare stikstof. Dat waren die gemanipuleerde cellen. Dus als je die cellen kan opkweken in een bioreactor... dan produceren ze dat enzym wat die mensen met die ziekte niet hebben. Ja, ja. Uh, en dat is wat er gebeurt. Dus, mm -hmm. dus dan het in een, in een, eerst in een bioreactor. Dat is een, gewoon een pot van waar, waar een paar liter in zit. Uh, misschien drie liter met die eicellen, allerlei voeding. Heel mm hoop -hmm. en dat wordt dan opgekweekt naar een reactorvat van vijf liter. En uiteindelijk hebben ze dan in fase drie of fase vier hebben ze een vat staan van uh, duizend liter met dat medicijn. En dat is dan voldoende voor alle patiënten in de hele wereld met die ziekte. So. En, en daarom kost dat spul een miljoen euro voor een literfles of zo, so, weet je wel... Ja, dus, dus eigenlijk... Dus eigenlijk dat, dus... Hoe ga je dat dan toedienen, Mario? Hoe, hoe, uh, hoe gaat dat uh, uh, beschadigde DNA, zeg ik in leken termen, want uh, correct me if I'm wrong, ik ben niet de specialist, dat ben jij. Uh, dus uh, dat beschadigde DNA van die patiënt moet hersteld worden door uh, dat enzym is aangemaakt. Nee, nee, nee, zo sowieso... niet. Dat, dat DNA, dat wordt niet beter, maar dat oh. DNA, dat gen wat dus kapot is in dat mm -hmm. DNA, dat gaat normaal naar de ribosomen en daar moet een eiwit uitkomen. Maar daar komt geen eiwit uit, er komt een verkeerd ah. eiwit uit. Dus het goede eiwit wordt in zo'n bioreactor gemaakt en dat wordt via een infuus toegediend. Dus jouw lichaam heeft dan die, die, dat speerskant. Ja ja, ja, ja, ja. Het wordt intraveneus in het bloed ingebracht. Ja. Ja, en dan en jouw, in jouw lichaam zegt dan, ah oké, okay, ik heb dat, dus dan, gaan, dan kunnen we verder. Ja, dus, dus die mensen die moeten hun leven lang uh, uh, zeg Precies. Maar, die, die medicijnen... Al het spul, ja. Maar dan heb je wel een volwaardig leven. Ja. Ja, en nu dus blijkt ja. ook dat mensen die vroeger 10 of 15 of 20 jaar hadden... die worden nu 40, 50. Een uh, nichtje van Shay die, die gaven ze 15, 20 jaar. Die heeft een hele... Die is zwaar gehandicapt enzovoort, maar die is nu 50 geworden... En, uh, veel problemen toch een volwaardig leven kunnen hebben, dat is, dan, ja, dat is dan wel mooi. Ja. Maar, ja. Uh, uh, en ook, uh, wij kennen nog de Danny Bossé. Hè? Ja, ja. Oh, ja. Nee, met Mario zijn we ook in de Walen geweest bij een gezin waar, uh, waar drie broers waren die allemaal een stofwisselingsziekte hadden. Weet je dat nog? Ja. Uh -huh. Ja, ja, zeker. Ja, nou ja, die Danny die leeft nog, die anderen zijn er niet meer, maar die Danny Bossé oh, nee. is nog steeds uh, bevriend met Shea zo, uh, En ook dankzij, het, uh, dankzij de medische wetenschap toch nog een leven kunnen hebben met kwaliteit? Ja, dat laatste, ja. dat is uh, wow, ook oh, de, de kwaliteit die we over hebben. Ja. Ja. <laughs> Ik heb bijvoorbeeld wel een kok met PKU. PKU dat staat voor fenol dan wordt er een heel specifiek uh, enzym niet gemaakt, dat is fenylalanine. Uh, en dat kan je dus, uh, uh, als je dat niet hebt, uh, dan, uh, uh, dan moet je dat krijgen op een andere manier. Dus via zo'n uh, dus zeg maar uh, zo bioreactor en zo'n bedrijf die dat maakt, heb je dat niet, dan ga je achteruit. En dat, die, de, wat gebeurt er dan? Het is een uh, lysosomale stapelingsziekte, zoals die hele serie, dus in, in, de, in de aanvoerende weg... Oftewel de, of de anabolenweg uh, krijg je verstoppingen, want uh, de, het, het, het enzym wordt niet gemaakt. En uh, de, de katabolenweg, wat erachter zit, krijgt tekort. Hè? Want uh, de, de, de, de organen die dat enzym moeten ontvangen, die krijgen niks. Ja, vergelijk met een en, autofabriek, die, die uh, heeft de wielen nodig voor de auto, maar de leverancier levert geen wielen. En daarachter staan de vrachtwagens klaar om de auto's weg te brengen. Maar er komen geen auto's uit. Want ja, zonder wielen kan je geen auto's fabriek laten gaan. Is dat een ja. goede... Ja, ja, dat is, tuurlijk, ja, dat is het. Het liefde zomer zeg maar, dat zit in iedere cel. En dat is dus zeg maar de vuilnisemmer van de cel. En als dat, nee. uh, als dat verstopt raakt, dan vervuil je eigenlijk. En zo hebben we dus... Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Hoe heet het Christel van eik. Weet je dat nog met die, uh, Voor mij was het ook PKU. Dat was een meisje die kreeg dat medicijn en die had een volwaardig leven. Die had een autootje en een baantje bij een, uh, bij een uh, Ja. Uh -huh. uh, maar die is dus uh, toen ze de pubertijd inging, heeft al die jaren trouw niets gegeten waar, dat, waar de, het gewone spul in zat. Maar heeft alleen uh, voedsel gegeten waar, waar zeg maar dat gemodificeerde enzym in zat. Maar die is, gaan, gaan, die is, zeg maar, gaan, stiekem gaan snoepen. Oh nee. Dus, eh, voedsel binnen wat, wat ze dus niet converteren. En die, die is achteruit gegaan. En die is, nou, ik denk dat ze zeker 15 punten van die IQ kwijt is. Wow. Ja, die Je praat ook zo'n beetje langzaam en zo. Nee, maar Het gewone voedsel was gewoon puur vergif voor haar. Ja. Was vergifbaar. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld dat PKU. Aan de ja. andere kant hebben wij een kok leren kennen, Hans Sigodevries, ik ja. weet het nog. Die had dat ook. En die uh, was kok en die proefde en spuurde gelijk alles weer uit. En die heeft iets <lacht> nog <opgeven, volgens mij. lacht> wow, Fenomenaal. Dat is echt liefde voor het vak. hè? Als het vak ja. je kan doden en het toch te doen ja, maar het nooit kunnen doorslikken, dat, ja, dat, nooit dat kunnen slikken. Ja, ja, ja dus maar op, op een misschien supersimpele manier heb je bijvoorbeeld iets wat iedereen kent, is uh, lactose tolerantie. Hè? Dat is zo'n ja. variatie, sommige wel, andere weer niet. Ja. ja. Nou, ja, dat kan je dat wel goed te verklaren, natuurlijk. Als je, dan, moet je, dan moet je echt uh, 10.000 jaar teruggaan of 12.000 jaar geleden oh. toen je, uh, ja toen had je dus <laughs> zeg maar, uh, de, de, toen de mens uit Afrika kwam uh, de, de, homo de familie? Uh, al, al onze familie want de mens is geboren Adam en Eva waren uh, negroïden ja, maar, je ja. maar je hebt dus twee stromen uit Afrika gehad uh, een, aantal, uh, uh, een aantal duizend jaren van elkaar verwijderd en toen uh, zeg maar in, in Europa, uh, zo'n 15.000 jaar geleden had je Neanderthalers en Homo sapiens en misschien nog een andere, dat, daar zijn meningen over verdeeld, maar het was daar toch best wel koud. Uh, en uh, om dan zeg maar toegang tot eiwitten te hebben uh, dierlijke eiwitten uh, is men uiteindelijk is daar, het, uh, uh, is daar de boer ontstaan van jager, verzamelaar achter je eten aanhollen kreeg ja. je die nederzettingen en dan is het akelig handig als je ook in de winter kan blijven en niet met de warmte moet zoeken doordat je vlees kan nemen en dan gingen we allemaal aan de koe en melk geit. varkens, dus geiten, kippen, alles hè? ja, geiten en uh, koeien dus je ziet ook dat, dat zeg maar, uh, in, in de uh, streken, in, in Azië bijvoorbeeld, heeft niemand uh, een, een tolerantie voor melk. Niemand drinkt daar melk, want dat hebben ze ook nooit uh, nodig gehad in hun vorming. Ja, ja, ja. Want in die tijd, toen dat ontstond, zo'n 15.000 jaar geleden, had je dat daar gewoon niet nodig. En had men het in Europa wel nodig. Ja, omdat het gewoon puur klimatologisch is, zo zie je maar hoeveel, hoeveel verschillende factoren Zeker. er spelen naast het, naast het interne, naast al die DNA-structuren. Dat er dan ook die, de omgeving, het komt altijd terug op nature en nurture. Zeker, ja. Nou, ja, ik vind dat wel boeiend eigenlijk. Dat is heel boeiend, heel boeiend. En dat, dat, dat, dat, dat laat ook zien dat men een homo universalis moet zijn. Zeker. Om uh, dat we niet in kleine vakjes mogen denken, maar dat je altijd open moet zijn naar de andere wetenschappelijke vakken, omdat je eigen wetenschappelijk vak daardoor zal beïnvloed worden of, of in aanraking meekomt. Zeker. En dat is mooi. Ja. Oh, wacht eens even. Oh, ik hoor hier wat uh, onrust op de achtergrond. Philip, jong. Het is hier niet, niet waar, hoor. Die koeien die zijn er toch ineens wakker geschoten, jong. Hallo. Moeten we dan maar eens uh, een koei de lucht insturen, hè? Ja, en uh, dat doe jij elke keer stevast met, uh, met jouw uh, haiku, hè, zeg maar. Dus, en, uh, okay. Omdat het woensdag is, heb je een speciale wetenschapshaiku. Ja, dus uh, zowel Mario als ik gaan nu diep ademhalen. We sluiten onze ogen en we gaan ons helemaal klaarmaken voor jouw uh, haiku ha -ha. voor deze wetenschapswoensdag. Zo. Ja, omhels wetenschap. Kijk uit voor lui die stellen. God is het antwoord. Nou. Oeps, oké. Okay. Mm -hmm. <laughs> ja. Er is er toch eentje haar geworden. Is een, <laughs> ja, ma ja, ja, een magere dat is troost. Wel. Ja, maar het is ook een doordeweeks. Hè, want het is een doordeweeks. Uh... Het is een doordenkertje ook. Hè. Het is, uh... Ja. <laughs> ja, maar ja, ik ben het wel met je eens. Ik heb zelf al ja, sinds jaren nog een wc-tegeltje hangen met een mededeling. En dat is in Dallas Blauw geschilderd. En daarop staat... God is een denkbeeldig vriendje voor volwassenen. Mm hm? Nou, dat vind ik een... De aflevering. Tegeltjeswijsheid is ook wijsheid. Dat is ook wijsheid. Maar ik, en, en, en, en, ik heb helemaal niet... Voor, voor de mensen in de pen kruipen van... En ik heb uh, heel veel kracht gevonden in de leer van... Absoluut. Prachtig. Fantastisch. Fantastisch. Zo is dat. Zo is dat. Als dat kracht geeft aan je denken, geweldig. Gewoon doen. Gewoon doen. Maar kijk uit voor de la die... Beginnen wetenschap weg te duwen en te zeggen dat het antwoord ergens anders te vinden is. Dan, dan heb ik iets van: nee, nee. Ja, dan, dan, dan heb ik iets van: oké, okay, geef dan je GSM maar aan mij. Je mag de auto bij ons in de garage zetten, die is ook van mij. Uh, oh, je je, je, je bioneutrale woning mag je ook aan mij schenken, aan mijn zoon want dat is allemaal via de wetenschap gemaakt ga jij dan maar ergens in een tent in de woestijn zitten ja. dan komt het eten wel naar je na je gebed ja. ik bedoel, als mensen beginnen roepen dat. dat uh, we zien het nu toch ook hoe die, hoe dat die president in Amerika uh, tekeer gaat op, op wetenschappelijk onderzoek uh. dat is waarom? heel gevaarlijk <tankt> maar in die woestijn moet je wel een 3G minimaal hebben om te kunnen bestellen hè? <tankt> zelfs God heeft 3G nodig <tankt> ja dus Het is inderdaad de Trumpiaanse, wetenschap is ook maar een mening. Ja, is maar een mening, exact. En dat is, en dat is waanzinnig om te denken dat we, da, dat, we, dat we daar naartoe terug aan het gaan zijn. Ik dacht van, we, hebben, we komen uit de donkere jaren 50, waar we, we hebben het er al over gehad met, met Mario, denk ik, in de vorige afleveringen hoe de verzuiling in, in, in Nederland wegviel. Ja. Um, ook in België, steeds minder invloed van meneer Pastoor in de dorpjes, steeds minder... Hè, er komt ook staatsonderwijs. Vroeger was het onderwijs geregeld in Vlaanderen door de jesuiten en in Nederland waarschijnlijk ook wel door, door de kerk. Ja. Um, en nu zijn we dus voor een of andere reden, um, ook met heel die ISIS-toestanden en met, met, die, met, die, met, die, met die steeds maar conservatiever wordende delen van de moslimbewegingen, ja. Zijn we helemaal terug die weg aan het ingaan van, van alles, alles wat we eigenlijk bereikt hebben, terug wordt afgebrokkeld? En uh, ik heb er niet zo'n goed oog op. Ja, ja, ik vind het griezelig. Ja. Het, is, het is jammer om te zien hoe de hele wereld aan het polariseren is. En dat, dat is echt. Uh, en als, als men aan het polariseren is, dan ga, ga, gaat men terug. Ja. Naar, uh, naar, uh, dan gebruik men argumenten die, uh, die eigenlijk gewoon noodloos zijn, die nergens zijn. Die starten. al sinds de middeleeuwen begraven waren, eigenlijk. Ja, maar de groep definiëren. Ik, ik kan me nog herinneren, ik heb best wel, uh, ik ben echt een Aziëliefhebber. Ik, ik kan me nog herinneren. Dat ik in Maleisië was. Dat zal 25 jaar geleden zijn. Of 30 jaar geleden misschien wel. En in ieder dorpje had je een... Uh, dat was een heel harmonieus, ge harmonieus gebeuren. En in ieder dorpje had je een, een, een, een moslimgemeenschapje. En je had, je had, de hindoes hadden hun gedeelte. Uh, Christenen, uh, uh, de, de druzen hier en daar. Uh, noem het maar op. Mm -hmm. En alles, je kon overal eten en het was harmonie en. Ja, de, het was en na 9/11 is iedereen ineens weer moslim. In Indonesië draagt draagt men, dragen dames tegenwoordig weer een hoofddoekje. Ja, en maar kindjes van zes jaar steken ze in een hoofddoek. Ja. Ja, en, en in een Koranschool waar ze gewoon. En in de koranschool jaar zitten. waar de jongens geslagen worden en de meisjes uh, ja. moeten poetsen. En, uh... <laughs> nou, waar ze ook tien, tien uur per dag alleen maar zitten lezen en, en mantra en trainen en hypno. Die, die ja, natuurlijk. Ja, want de religie overleeft enkel maar als je de jeugd uh, indoctrineert, anders sterft het uit bij de ouderen. Maar, ja. En dat is waar uh, West-Europa naartoe gegaan is. Um, je gaat maar gewoon eens in Nederland of in Vlaanderen kijken. De kerken zijn leeg. Er kan niemand tegen argumenteren. Waar, waar in 1920 nog 80% van de Vlaamse bevolking naar die kerk holde, uh, zitten we nu met een twintigtal procent van de Vlaamse bevolking. Dus het is helemaal gekenterd. Het is helemaal, helemaal omgedraaid, maar... Maar, maar, maar, de, maar de tekst wordt weer gevoerd hoe, hoe nu met Pasen, die paus weer overal uh, ja, met, met zo'n obi-kenobi Obi -Obi toespraak <laughs> hè? Met zijn orbi et orbi en, uh, ja, ik hè? moet je wel vertellen dat uh, was uh, zondag Ook in een het, pastoor uh, die, in die in België rondrijdt gisteren op het VRT nieuws, het ah, staatsnieuws ja. uh, een pastoor die elke avond met een megafoon in zijn Parochie gaat roepen naar de ouderen van alles komt oké okay, met een spandoek te zwaaien. En dat is dan een parochie van, van duizend mensen. Ik bedoel, what the fuck? Moet die in het nationale nieuws komen? Ik denk dat er wel prangendere zaken zijn. <laughs> en dan werd het in het nieuws gezegd, dat vonden wij nog wel grappig, van de pastoor rijdt dus met een reusachtige geluidsinstallatie. En dan haalt die, heeft hij zo'n klein Ja, dat bakfiets, was een Britse hè? pastoor, ja. En die had, ja, oh, die met die megafoon. Ja, maar er was er hier ook in België eentje. Die heeft zo'n draagbare, zo'n soort Mackie, zo'n luidspreker, weet je wel. Met zo'n uh, karaoke microfoon. En die zet hij zo in zijn bakfietsje. En daar werd hem bij gemeld van, hij rijdt met een reusachtige geluidsinstallatie rond. <laughs> <laughs> Het ding is zo groot als een ja. beetje een stevige stoelkruk. Maar ja, hé. Hey, ja, maar, maar die rondrijdende pastoor met de bakfiets was Londen. En die kerel met de megafoon is uh, ergens in Poperingen of ergens in ah, ja. West-Vlaanderen. Okay. Maar, maar, maar, maar dat laat toch weer zien, dat is weer datzelfde. Ineens worden er in die, in die mainstream media pastoors opgevoed, opgevoed. Ja, ja, ten tijde van uh, crisis, ten tijde van crisis, dan, dan zie je dat toch, dat mensen klaarblijkelijk toch weer naar het geloof gaan. Als, oh, ja. een, als een dorp getroffen wordt door een enorme aardbeving en, en het hele dorp is weg en alle huizen zijn plat en de de kerk is kapot. Mm -hmm. En je nog één klein stukje rechtop met nog een Maria-beeldje. Dan is het een wonder. Ja, dan <laughs> is het een wonder. Ja. Ja, uh, ja, het zijn niet die, die 6000 brandweerlui en, en, en, en, de, en de nationale garde die is komen helpen. Nee, nee. Het is een wonder dat het beeldje goed is. Of dat de pastoor nog leeft. Of, of... Ja, dat is dus. Nee, jongens, jongens. Ja, is eigenlijk helaas. Hé, hey, dit was alweer een uh, kei boeiende. Ik zit hier te kijken. We zitten alweer aan, de, wat is het? 640 megabyte. Uh, het is nou wel... Heel duw. goed. Lekker. <laughs> is, daar was was, elke gevoel. byte was goed. Elke <laughs> ja. byte was mega gewoon vandaag. <laughs> <laughs> <Afgeleid>. <laughs> hey jongens. Het was weer een hele strafweek. En ik denk dat er meer vragen weer uit voortkomen dan dat er antwoorden zijn geweest. Uh, ik dank jullie allebei, zowel dun Mario als dun Filip. Mario dank. in uh, Rotterdam, nog steeds onder de maatregelen. Ja. Yes, yes. En, uh, hey, hierop... is... Zeg het eens. Nee, ik zei niets. Ah, Oké, okay. hier in elk geval tot 11 mei, dacht ik. Dus uh, we kunnen hier nog wel een paar uh, wetenschapswoensdagpraatafels vullen. Hou woensdag vrij, dames en heren. En jij ook, Mario. Tot volgende week, ja. he, jongen. Mannen, tot de volgende week. Ah, hoi, hoi. Hoi, hoi. Dit is de